Tweede oproep van Bredenburg naar Plaat. Hallo Jan, dit is Willem. Ben je daar? Over. Ja, hier ben ik Willem. Over. Alles kits Jan? Over. Alles is heel goed. Het was hier een prachtige, prachtige avond joh. De hele dag was erg mooi, een beetje nevelig. Een beetje septemberachtig. <tok> en net ging de zon ongelooflijk mooi zo in die mist weg. Over. Goed, je hebt je erg vermaakt hè. Um, nou, morgenochtend is het zover. Dan komt iedereen om kwart voor elf bij je langs en je meenemen. Carina is hier niet. Is dat uh, juist? Klopt dat? Over. Nou, ik weet niet of het al uh, beter is. Je hebt niks van haar gehoord, hè? Nee, maar dat komt wel goed en haar thuis wel. Wat ik wilde vragen... Ja, ik moet weer zien dat ik uh, zeg dat ik uh, goed de dampkring uh, doorkom. Over. Ja, je moet in ieder geval zorgen dat je je uh, luik goed sluit. Want die drie Russische jongens die hebben het uh, niet zo best gedaan. Je weet dat het afgelopen is met je als je je luik op een kiertje laat staan. Hè? Over. Dat weet ik. Zijn er verder nog uh, bepaalde gebeurtenissen uit de krant die uh, de afgelopen week. En uh, wat wilde ik ook nog meer vragen? Gaat het vanavond regenen? Want er staan verschillende dingen al buiten hier. Maar anders zet ik ze nog even binnen. Over. Er is plastic, hè? Waar de plaats waar je op dit ogenblik zit moet ont ontzettend veel plastic zijn. Uit de krant heb ik je weinig te melden, want ik heb ze nauwelijks gelezen. Ik heb zo in spanning gezeten, dat, uh, daar kan ik je weinig over vertellen. We hebben een paar keer contact gezocht met Carina. We weten alleen niet of we het goede nummer gedraaid hebben. Maar uh, we hebben tot, uh, tot op heden niets gehoord en dat is goed bericht, dacht ik. Over. Ik denk dat ze nog steeds bij haar ouders zit, ja, want er is ze heen gegaan. En uh, nou, dan denk ik, misschien is ze nog niet beter... Wat heb ik verder nog? Even kijken. Jij zei dat die plastic lag om eventueel alles te bedekken, hoor. Uh, nou, het, het hek is erg mooi. Het uh, is echt een mooi, een mooi aanzien. Dat zei je mooi... Oh, nee, jij ziet het niet, hè? Over. Zeg, uh, nee, wij kunnen het niet zien. Maar zit daar uh, je naambordje op met je belletje? Dat is in verband met een televisieploeg die morgen meekomt. Over. Ja, daar zit mijn naam op met een belletje. Daar zit een uh, de beethoven -kop zit erop. Als ik... Uh, wie, wie komt er mee? Welke televisieploeg? Over. Avro's Televisier Magazine Jaargang 4, aflevering 32. Over. Ja, uh, want ik, uh, dan moet je maar tegen ze zeggen. Als de, oh nee, dat kan ik niet zeggen, maar ze moeten wel een beetje schiet klaarstaan als de boot de kust nadert. Dat moet je maar tegen ze zeggen. Over. Goed, dat uh, wordt gezegd, Jan. Zijn er van jou kant al nog mededelingen voordat je naar de tent terugsloft? Over. Nee, ik voel me, ik voel me erg uh, happy. Ik, uh, dat is heel gek dat ik die mooie Amerikaanse paraplu die ik heb. Hè, die uh, toen ik hierheen liep, stak ik die op. Waarom weet ik zelf niet. En dat heeft. Uh, ja, dat heeft toch wel iets dat ik weer naar de bewoonde wereld ga. Hè, dat heeft toch wel iets. Uh, waar, weet je waar ik erge trek in heb, bedacht ik ineens. Zegt Willem, en misschien kun jij dat in het ijs zetten, een, een, een paar flesjes Tuborg bier. Ik weet niet of ze het daar hebben in de Bredeburg. Over. Amstel Gold, Jan. Dat is het enige wat we hier drinken. En Tuberg is, uh, is er niet. We kunnen... Nou, nee. Het kan niet meer gehaald worden ook. Zeg, morgen om uh, kwart over negen. Dan uh, praten wij verder. Hè? Um, tenminste, dan uh, word je opgeroepen door mij. En is de boot met alle manschappen aan boord naar jou toe. En ik zit hier dan alleen met technicus wilmeesters om de zaak uh, uit te zenden. Het is Wilmeester, overigens Over. Ja, wil jij me morgen de namen nog even geven van de technische jongens? Maar die wil ik in die uitzending even bedanken. Dat is wel goed. Over. Uitstekend. Goed, heb jij nog wat te melden? Over. Nee, ik heb, ik heb eigenlijk uh, weinig te melden. Ik zou, uh, ik zou jullie... Is, is G daar ook? Of niet? Ik zou jullie wel het uh, eiland willen laten zien. Zo even zo mooi als het nu is, joh. In die hele lichte mist. De wadden beginnen net weer een beetje vol te lopen. En dat gaat eerst geheimzinnig. Hè? Zo die, die slinken en die. En, en dan ineens dan komt het water er zo helemaal overheen. Over. Goed, als je nog even bij je, bij je voordeurtje blijft en de deur openlaat, dan komen we direct even langs. Hè? Over. Ja, ja dat, uh, dat zal niet zo zijn. Nou, ik eh. Uh, ja, ver, hoor, hoor je ze? Hoor oh je ja, die schoollexers nu? Over. Ja, die zijn uitstekend te horen. Over. Ja, oh jongen, de geluiden hier van die dieren, dat is nou... Dat is, ik ben soms tot tranen toe ontroerd door, door wat je... Aan, aan genuanceerdheid van die dieren. Als je zo'n week ermee geconfronteerd wordt met die meeuwen alleen al. Een bepaald signaal als je je snuit laat zien. Dat praten ja. tegen elkaar. Nou, die, vooral die zilvermeeuwen, die hebben een... Een, uh, een, een uitdrukkingsmogelijkheden... ...daar komen ze weer, luister even. Dit zijn de schoolexters. Nee, nu gaan ze weer weg. Over. Goed, Jan. Zeg, Jan, ben jij ook zo moe? Over. Waar ben jij dan moe van, jongen? Over. Er <lacht> wordt hier gelachen. Maar het is helemaal niet aardig dat de mensen hier lachen... ...want ik ben doodmoe Jan. Over. Ja, nou vraag ik weer, waar ben jij dan zo moe van? Maar goed, ja, dat zijn uitputtende gesprekken met mij, hè. Uh, ge gesprekken met Eckerman of zo, weet je wel. Daar werd Geuter toch ook altijd zo moe van? Wie zitten er nu bij je? Wie zijn dat? Over. De technici uh, en G. Gouwerswaard. Dat zijn ze. Over. Alle drie de technici, die donkere jongen en de twee anderen ook. En uh, even, weet je wat stom is? Dat dacht ik vanavond ineens aan... Dat ik niet even dat kamertje heb bekeken of waar jullie zitten. Waar vandaan jullie uitzenden. Dat vind ik echt een, een, een tekortkoming van mij. Want dat, dat, dat, dat, dat zie ik niet voor me dus. Over. Goed, dat laten we je morgen zien en dan ga je weer een weekje op het eiland zitten. Hè? Is dat goed? Over. Oh ja, dat zou ik best willen doen. Al, al Ik zou... Nou jongen, ik... Ik heb je dus een 200, 250 dia's en foto's gemaakt en zo. Maar je kan wel uh, aan het werk blijven hier hoor. Het is ongelooflijk. Over. Goed Jan, we gaan kappen hè, want het, uh, het is mooi geweest. Je bent weer gelucht geworden. Uh, morgen dus kwart over negen gaan we je oproepen. Dan gaan we het laatste gesprekje maken voor ZO. De vragen worden je dan vanuit de studio gesteld. Dat zijn waarschijnlijk een aantal guitige vragen. Dus ook leuke antwoorden terug. En van mijn kant is er hier niets meer te melden. Als jij nog een korte opmerking hebt, dan uh, hoor ik die over. Dat is jammer. Het is dus geen uh, einde met je... Dat vind ik wel uh, eigenlijk jammer. Weet je dat? Want had ik nou een mooie overzicht voor het hele eiland van. Maar, wat is ZO? Huh? Zonder ouders of zo? Of zonder uh, over? Zonder over, ja. Zeg, nee, dat is een uh, ochtendprogramma. Maar je bent uh, te voorbarig. Want smiddags hebben we de slotreportage. En daarin kunnen we een totaaloverzicht maken. Bovendien stel ik je morgenochtend ook nog wel even een vraag... waarin je dat totaal kwijt kunt, gedeeltelijk. Maar smiddags dan... Uh, het is eigenlijk zo, <coughs> dat is niet zeker... Godfried Bomans, die was ook van plan om langs te komen nog... om je te spreken. We weten dat niet zeker of hij komt. Het zal wel erg vroeg, moeten zijn bed voor aan. En dan uh, kunnen jullie nog met z'n tweeën over jullie ervaringen praten... maar dat zien we morgen wel. Maar in ieder geval in de slotreportage praten we over het totaal... en smorgens ook een beetje. Ik denk dat zij er ook wel naar zullen vragen... En in ZO is het verder geworden, nou ja, even, even met jou praten, tien minuutjes. Hè? Goed, heb jij nog wat uh, huishoudelijke vragen? Over. Ja, in dat ZO dus, uh, daar leid jij me weer in en kunnen wij dan eerst even praten. Over. Ja, dat gaat precies zo. Ik leid je in en uh, wij praten zeer kort samen, want uh, goed, dan nemen zij het over. Is dat begrepen Jan? Over? Ja, dat heb ik begrepen. Over. Goed, dan nu uh, sluiten, je laatste nachtje. Uh, veel succes. Ik zie je morgen niet op de boot. Ja, Er wordt nog even iets gefluisterd, ja. Waarom ligt het beest. Ligt het beest? Nou, daar hadden we het over gehad, dacht ik. Die ligt op de rode stenen, hè, die dode zee om met dat jong. Op die rode stenen, als je naar het strand... Of van af jouw plaatsje nu uh, rechts. Klopt dat, over? Ja, ik zal uh, morgen, als jij mij spreekt, moet je dat maar even vragen. Dan zeg ik dat nog wel even duidelijk. Ik, hij ligt dus bij die grijze steentjes... Dat weten die mensen natuurlijk wel van Rijkswaterstaat. En ik heb boven het, aan, het, aan die steentjes heb ik een open plastic uh, kratje gezet. Dus ze zien het zo. Over. Maar uh, hoe, hoe, ver, <coughs> hoe ver is dat van de landingsplaats af ongeveer? Over. Dat is... Uh, hadden jullie daarheen willen gaan... dat is waarschijnlijk te ver, denk ik. We hadden de televisieploeg daarheen willen gaan. Over. Ja, dat was de bedoeling. Over. Over. Dat is wel, het is, ik ben er vanavond nog bij geweest, ik heb vanavond nog foto's gemaakt. Dat is wel erg mooi. Laat eens even kijken, hoe lang zou dat duren? Uh, even denken hoor, 10 minuten naar de tent, 10 minuten. Ja, het kan in 20 minuten heen en in 20 minuten terug, over. Nou ja, dat zien ze dan morgenochtend wel, wat ze gaan doen. Uh, vanaf de Bredenburg dacht ik dat wij er waren. Ik, uh, nog eenmaal of je iets hebt, huishoudelijk, en dan krijg ik terug om te sluiten, Hè, over. Dus nog even een vraag in verband met dat, met dat filmen, hè? of ze dus, uh, uh, even kijken, hebben ze genoeg tijd voor het water? Ik denk het wel, hè? Laten we zeggen dat, die hele, dat het hele gedoe een uur kost, hè? Heen en terug en filmen daar. Dat de, die speling hebben ze toch wel over... Nou, dat wordt morgenochtend allemaal beslist. Uh, aan de hand van het water en zo, dat hoef jij je ook niet zo druk om te maken. En uh, dat wordt morgen met die mensen zelf, maken dat zelf wel uit. Met G en met de Schipper. Goed Jan, ik uh, dacht dat we er waren hier vanaf de Bredenburg. Wensen je nogmaals een prettig nachtje. Het laatste, morgen om kwart voor elf. Dan word je opgehaald om kwart over negen. Kwart over negen. Roepen wij jou op en hebben we dat gesprekje. En dan voor nu dus nogmaals, prettige avond verder. Slaap wel, zendertje uit en tot morgen. Over en sluiten.